In Iran staat een vliegtuig klaar dat geestelijk leider Ghamenei en zijn gezin naar Rusland moet brengen, mocht de situatie in Iran uit de hand lopen. Dat heeft de wereldomroep vernomen van een Iraans persbureau. Het conflict in Iran tussen hervormingsgezinden en aanhangers van de regering loopt steeds hoger op. Vandaag zijn tienduizenden aanhangers van de regering de straat opgegaan om straffen te eisen tegen oppositieleiders. Demonstraties van de oppositie volgden op de dood van een ayatollah die kritisch tegenover de regering stond. De politie in Malawi heeft twee mannen opgepakt omdat ze zich verloofd hadden. Homoseksualiteit is verboden in het conservatieve land in Zuidelijk Afrika. Er staat een gevangenis op die kan oplopen tot 14 jaar. De politie noemt het gedrag van de mannen onbetamelijk. De arrestatie volgt op de verlovingsceremonie afgelopen zaterdag, die veel bekijkstrok. Twee vermoedelijke opdrachtgevers van de vliegtuigaanslag op Eerste Kerstdag bij Detroit hebben op Guantanamo Bay gevangen gezeten, meldt de Amerikaanse tv-zender ABC. De zender beroept zich op verklaringen van medewerkers van het Pentagon en documenten van het ministerie van Defensie. Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist van de mislukte aanslag. Er zouden vier opdrachtgevers zijn geweest. De twee verdachten die ABC noemt, zijn Saoedi's die twee jaar geleden uit Guantanamo Bay werden vrijgelaten en naar Saoedi-Arabië werden gestuurd. Tijdens de jaarwisseling worden politiemensen van tien korpsen uitgerust met camera's. Het filmen van geweld moet het makkelijker maken om de daders op te sporen en te vervolgen. Wordt een camera vastgezet op het uniform, de helm of de politieauto? De proef moet uitwijzen of agenten die een camera bij zich dragen zich veiliger voelen, en of de camera mensen ervan weerhoudt geweld tegen agenten te gebruiken. Het weer. Een neerslaggebied boven het zuiden van het land trekt langzaam naar het noorden en komt vanavond ergens boven het noorden tot stilstand. In het midden en noorden valt sneeuw. Later in de avond en vannacht kan het vooral in een strook over het midden van het land door ijzer verraderlijk glad worden. Dit was het e In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Ik ben van Zandvoort en ik ben vandaag in gesprek met Adelle Smit. en Adelle, jij bent gewichtsconsulent. Hoe lang doe je dat al? Ja, klopt. Ik ben gewichtsconsulent eigenlijk al 15 jaar. Maar ik zit niet 15 jaar in Zandvoort. Ik uh, zit nu 4 jaar in Zandvoort en daarvoor heb ik in Leiden gezeten. En eigenlijk geef ik voedingsadviezen. En dat is heel breed voor jong en oud, dik dun, uh, sporters. Uh, maar ja, binnenkort ga ik een andere functie krijgen. En dat is uh, diëtist. Want dat is Aha. toch iets anders. Ja, want ik zag jou ook bij allerlei advertenties in kranten, op de ZFM-reclame. Uh, ja, wat doe je dan eigenlijk allemaal? Of wat ben je van plan? Nou, wat ik doe, het is eigenlijk heel veel, heel, uh, heel divers... Uh, natuurlijk heb ik uh, thuis of uh, in mijn praktijkconsulten, ik heb praktijk aan huis. Uh, okay. Dan heb je één op één gesprekken, maar ik doe ook uh, in groepen het een en ander. Zo kunnen mensen als uh, vriendinnen zijn en uh, op één locatie uh, één keer in de week bij elkaar willen komen. Kunnen, daar kunnen we daar wat voor maken. Ik heb een afslank challenge, eigenlijk een uh, afslankwedstrijd. Oh, wedstrijd dat is leuk! Ja, die is leuk hoor, die duurt twaalf weken. En ja. er komen, één keer per week komen uh, een groep mensen komen hier. Het is een kleine groep van uh, zes mensen ongeveer. Meestal dames, maar heren zijn ook welkom. Ja. En uh, iedere week uh, gaan we dan wegen natuurlijk. In die uh, groep is dat? In die groep, ah, ja. Ja. ja. En uh, bespreken we onderwerpen die ter tafel komen. En dat hangt er vanaf of het onderwerp zijn over voeding of over waarom je dingen eet of niet eet. Of over smaken of over dingen die in de krant staan die te maken ja. hebben met eten. Maar ja, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld een cursusboeken uh, gemaakt dat iedere week dan ja. een uh, les werd besproken heel veel verschillende opties. Ja. ja, dat is wel heel erg leuk. En uh, ja, wat, uh, wat ga je dan in januari veranderen? Nou, In januari studeer ik af als diëtist en een diëtistopleiding is uh, vier jaar hbo. Goed. Dus uh, dat heb ik nu <laughs> gedaan naast mijn praktijk en mijn ja. studie en uh, mijn gezin. En ook ja. nog werk, want ik heb ook nog ander werk. Ja. Uh, en als ik dan afstudeer, dan mag ik uh, officieel ook uh, dieetadviezen geven. En dieetadviezen zijn ook adviezen die je geeft aan mensen die eigenlijk ziek zijn. En dan denk ja. je aan diabetes, cholesterol, uh, hoge bloeddruk... Of zelfs nog verder kan je gaan. Je kan ook in een ziekenhuis werken. Maar mijn ambitie is meer gewoon uh, eigen praktijk. En daarbij het liefst zul ik ook uh, kinderen als doelgroep oh, hebben. Ja. En bijvoorbeeld op scholen voorlichting geven. Bedrijven. Ik heb een heel leuk ondernemersplan. Er staat van alles oh, en nog wat leuk. in. Ja. Sportscholencombinaties. Ja, en het mooie van een diëtist is dat je gewoon je consulten vergoed krijgt als cliënt. Ja, inderdaad. En daar kan je natuurlijk heel veel mee uh, doen. Iedereen heeft recht op uh, vier uur consulten bij de, in een de basisverzekering. Ja. Dus ja, waarvoor zou je er geen gebruik van maken. Mm -hmm. En dat, uh, dat krijg je dan dat advies van de huisarts, zeg maar, hè? Nou, nu is, het volg-, het? Ja, nu is het volgens mij nog zo dat je uh, een verwijsbrief bij de huisarts haalt voor een diëtist. Mm. Um, en dan uh, zorgt de diëtist verder hoe dat gaat met de afhandeling met de zorgverzekeraar. Uh, maar volgens mij is vanaf 2010 of ergens in 2010 heb je geen verwijzing meer nodig. Dan mag je zelf naar de diëtist gaan. Oké, okay, ja. En dat is vier uur, dat lijkt heel weinig. Maar je komt waarschijnlijk niet een uur lang dus vier afspraken bij een diëtist. Hoe, hoe lang is zo'n afspraak per keer? Nou, het eerste gesprek uh, is meestal een uur, anderhalf uur. Mm -hmm. En daarna maak je gesprekken van of een half uur of een kwartier. En dat doe je ook niet uh, iedere week, bijvoorbeeld één keer in de maand. En als iemand goed op de rit is, kan je zeggen, nou, we het één keer per twee maanden. Ja. En uh, ja, vaak kan je uitkomen in vier uur. Maar als mensen een aanvullende verzekering hebben, wordt dat zelfs weer verlengd. Oh, ja. En uh, het is ook allemaal afhankelijk van uh, iemands behoefte. Mm. Ja, waar, waar heeft iemand behoefte aan? Hoe vaak wil die komen? Want alles doe ik zelf wel in overleg met, uh, met de klant. Ja. Snow, couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? Consulenten begrijp ik, uh, ja, hoe ben je dat dan geworden? Uh, hoe ik gewichtsconsulent ben ja. geworden, nou, dat is heel eenvoudig met een LOI-cursus. Dat ja, is okay. <laughs> dus een heel ander niveau. En uh, ja, eigenlijk mag iedereen mag voedingsadviezen geven. Ja. Dat is niet een, een beschermd beroep of zo. En gewichtsconsulent zelf ook niet. Uh, maar diëtisten is dus wel. En, en waarom ben je daarmee begonnen? Heb je iets met voeding of uh, hoe is dat gekomen? Nou, eigenlijk is het gekomen omdat ik zelf uh, wilde niet gaan afvallen. Ja. Ik wog uh, uh, wat te zwaar en toen kwam ik op mijn werk iemand tegen en die uh, was afgevallen met Herbalife. Dat is ook een voedingssupplement, ja. maaltijdsvervanger eigenlijk. En uh, zij vertelde: "Nou, probeer dit dan eens." Nou, ik had nog nooit gelijnd. <laughs> maar mijn moeder had altijd modi vast in een kast staan. Nou, ja. en dacht ik: "Nou, nah, poeders, dat is helemaal niks. Dat kan ja. nooit wat zijn." Ja. En toen ben ik dat gaan gebruiken en toen raakte ik 6 kilo kwijt. En wat het eigenlijk leuke was, ik vond het lekker, ik vond het makkelijk en het had effect. En ik voelde me heel energiek. En zodoende ben ik daar eigenlijk ingerold. Ik ben Herbalife adviseur geworden. En dat is ook heel breed, dat varieert ook van ondervoeding, te veel naar overgewicht, ja. sporters... En uh, ja, dus voeding heeft altijd wel een beetje mijn interesse gehad. En toen ben ik gewichtsconsulent geworden. En eigenlijk wilde ik dus al, uh, nou tien jaar geleden diëtist worden. Maar ja, de opleiding is een opleiding. Dus dat betekent vijf dagen in de week een school. Ja, dat gaat niet als je een baan hebt en een huis dat je moet betalen en. Uh, ja, intensief hoor. Ja. He, zoveel dagen les. Ja, vier jaar geleden is dan ja. uh, de, een andere vorm van opleiding gekomen. Dat heet compact. Oh. Ja. Dan ga je één dag in de week naar school. En dan moet je de rest zelf uh, thuis doen. Maar ja. alle tentamens, alle lesstof is precies hetzelfde als een dagopleiding. Oh, Ook okay. stages moet je lopen. Dus dat geeft weer meer perspectief voor mensen die nu gaan starten ja. daarmee. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. En het is natuurlijk wel een beroep waar echt toekomst in zit. Want er zijn ja. steeds meer... Vraag naar diëtisten en steeds meer mensen hebben, ja, overgewicht is eigenlijk bijna volksziekte nummer 1 aan het Bijna 50% van de mensen hebben overgewicht. En uh, ja, ja, soms kijk je om je heen en dan, laatst keek ik naar een, een, een, een, uh, een, een tv-programma over Amerika, en toen dacht ik echt van, nou, daar is het echt nog veel erger, dus dan ja. voel je je hier al slank. Ja, ja we willen niet terug naar, naar wat ze in Amerika ja. hebben. Ja, maar denk je niet dat de, de situatie zoals in Amerika ook naar Nederland gaat komen? Ja, dat werd jaren geleden al gezegd. Hè? Ja. Wat, daar, wat je daar ziet, dat komt hier ook. En het is ook eigenlijk zo. Ja. Kijk, het overgewicht is echt aan het groeien. En dat ja. was vroeger helemaal niet zoals het nu is. Kan jij zien waar dat aan ligt? Nou, er zijn wel een aantal dingen waar dat aan, aan kan liggen. Ja. Als je naar Amerika kijkt, wat je ook in Nederland ziet, is... Nou, nou, neem maar een flesje cola. Vroeger ja. hadden het leuke kleine... Uh, glazen flesjes en nu heb je anderhalve liter of misschien heb je al twee liter colaflessen. Ja. Alles wordt groot. En vaak denk je ook van nou ik kan beter die grotere verpakking nemen want dat kost maar een kwartje meer. He? Ja Ons benzinig dus we nemen meer ja. voor minder geld. En uh, ja al die grote hoeveelheden is natuurlijk niet goed. Maar ja, er zijn toch nog veel meer verleidingen, want ook de industrie die, uh, ja, die speelt ja. overal op in. Ja. Ik bedoel, als ik nou naar de kinderreclame kijk, ja. dan heb je vroeger, al, ja vroeger kreeg je als je thuis kwam, een kopje thee met een koekje. Ja. En nu krijg je een rolletje koek erbij. <laughs> ja. Alles is he, veranderd, Alles he? is veranderd, ja. Want je had het ook over kinderen die je misschien uh, uh, wil helpen met dieeten. Da daar is denk ik ook nu inderdaad meer een markt voor. Want ik zag ook al laatst van dat ze een soort sportclubje hebben voor te dikke kinderen. En zelfs kampen, zoals in Amerika, ja. voor dikke kinderen. Ja. Uh, is dat iets wat helemaal nieuw wordt ook? Nou, dus er is in uh, Nederland zijn er ook al kampen voor kinderen. Om oh. daar. Uh, ja, dat heet. Ik uh, vallen vandaag iets gelezen. Maar nou, ik weet niet waar het mijn hoofd het ja. heet. Maar... Uh, waar kinderen dus in de vakantie naartoe kunnen komen en dan krijgen ze uh, manieren van koken en meer ja. bewegen. Bewegen ja. is ook natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Ja. Uh, maar ja, uh, twee jaar geleden was er een onderzoek in Zandvoort. En toen bleek dat de kinderen in Zandvoort, de dikste hmm. kinderen van Kennemerland waren. Oh jee. Dat had ik me niet gerealiseerd, want ik, als ik om me heen kijk vind ik het nog wel meevallen. Maar ja. blijkbaar is dat toch wel zo. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat uh, gaat groeien. Dan moet ik zeggen dat de gemeente in Zandvoort daar wel heel erg op inspringt. Want die uh, hebben al wat activiteiten georganiseerd samen met de GGD. Ja, ja. Vorig jaar het jaar daarvoor. Ja. En dan met scholen ook. Uh, ja. En ze willen nu voor de komende vier jaar weer een nieuw uh, proces ingaan. En ja. hebben we hebben daar ook subsidie voor aangevraagd. Goed. En uh, ja, in die denktank en die werkgroepen mag ik ook zitten. Oh, vandaar. Dus ja. je weet het van binnenuit ook hoe dat allemaal werkt. Ja. Werd, dus. ja. En het is gewoon zo, als mensen af willen vallen, is het beste om een volledig programma te doen. En niet alleen maar op voeding, maar ook bewegen. Ja. En dan als je zegt bewegen, dan denken sommige mensen, ja, sport, nou, pff, dat is niks voor mij. Maar bewegen ja. is ook uh, bijvoorbeeld uh, de trap nemen in plaats van de lift. Ja. Of je auto een stukje verder parkeren, dat je nog even tien minuten ja, extra moet lopen. Speelt, ja. En uh, ja, dan ook vaak nog het uh, uh, psychische vlak. Want Um, sommige mensen, of heel veel mensen, hebben een reden om meer te eten dan dat het lichaam eigenlijk nodig heeft. Ja. En ja, waar komt dat dan door? Ja. Wat, wat is die trigger? En vaak ga je dan, ja het klinkt wel een beetje, uh, ja. Ja, heb je er weer over vroeger? Als je terugkijkt naar vroeger, moeders moeten dus ook absoluut niet hun kinderen belonen, laat maar zeggen met snoep. Ja. Of als ze verdrietig zijn, zeggen nou neem maar een snoepje. Ja. Want dan krijg je dat als die kinderen groot zijn, ja. en ze hebben veel een tijd, of ze zijn gespannen, dan gaan ze eten. Ja. En dat zijn echt die essentiële ja. dingen waarvan ik me nu realiseer, ja, zo is dat ook. Ja. Ja. Dus daar ligt nog een hele taak uh, voor als een stukje opvoeding, ook op de scholen misschien, of, of uh, diëtisten in de school, of kampen. Ja. Is dat nou een, echt een oplossing, zo'n kamp? Of zou het misschien in het schoolonderwijs geïntegreerd kunnen worden, voedingsadvies, uh, kookles? Ja, ik denk zeker dat als uh, wat ik nu merk, ik heb een dochter van ja. is op de Oranje School. Daar hebben ze nu uh, twee maanden lang over eten en drinken gehad. Ja. Als er gewoon op scholen daar veel meer uh, mee omgegaan wordt, ja, dan zijn, ja. raken de kinderen daarmee vertrouwd. Maar ja, je zit natuurlijk op een basisschool. Ja. En daar is het natuurlijk, uh, ja, als je het hebt over eten en drinken, dan gaan ze koekjes bakken en uh, chocoladevingers maken. Dus het is natuurlijk niet gericht op... Uh, op uh, afvallen of wat dan ook. Is ja. Dat is niet de bedoeling. Kinderen moeten ook niet lijnen, alleen betere hmm. keuzes maken. Ja. Wat wel leuk is, is dat ik een poster heb gemaakt voor scholen. Uh, en dat gaat over tussendoortjes op school. Ja. En het uh, poster bestaat uit drie categorieën. Um, ja-graag-categorie, dus waar de kinderen iedere dag mee mogen komen. Of soms. En een ja. categorie van, nou liever niet. Want je ziet gewoon op school dat kinderen ja, met roze koeken, stroopwafels, zakjes chips, ja. chips. Ja. Uh, nou ja, ja. En, en dat valt dan onder categorie Liever niet, Liever niet ja. ja, ja, ja. <laughs> en ja, graag is natuurlijk fruit. Ja. Fruit naar school is prima. Uh, of een rijstwafel of een stukje ontbijtkoek. En niet zo'n hele snelle jelle, want dat ja. is uh, bijna twee boterhammen. Ja. En hetzelfde is bijvoorbeeld een evergreen of een ja. liga. Ja. Eigenlijk is één liga, dat één, dus niet één ja. pakje maar één stuk, ja. is voldoende voor een tussendoortje. Ja, wat doe je? Je geeft een kind een pakje mee. We vinden ze alle twee op, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Nou heeft Liga wel van die leuke doosjes daarvoor bedacht. Maar je moet je oh, dan weer ja. kopen. Ja. Nou, zo heb je overal weer andere oplossingen. Maar dit kan je weer adviseren. Oh. them. Z. Wat nu een beetje hot is, want eerst was Sonja Bakker nogal hot, maar dat is een beetje uit, geloof ik. Of? Ja, Sonja Bakker heeft zoveel verdiend dat ze klaar is. is nee hoor, is, ja. ze is uh, overspannen, geloof ik. Oh. Maar goed, dat kan je, ik kan me voorstellen, is het zo druk op in een korte tijd. Ja, Sonja ja. Bakker was erg hot. En uh, het mooie van Sonja Bakker is dat mensen niet hoeven na te denken wat ze hoeven te eten en te maken, want het staat allemaal kanten klaar. Alleen het nadeel is dat er uh, erg weinig calorieën gegeten worden. Dus ja, het is moeilijk om dat vol te houden en om je verbranding toch omhoog te houden. Uh, wat, wat ook erg uh, hot is, is het eiwitdieet. Laag kalvindraat, hoog eiwitdieet. Nou, Erika Terps uh, is daar een voorbeeld van. Paul de Leeuw heeft dat weer met Sonja geprobeerd. En, uh, <laughs> uh, en ook dokter Frank stond laatst in de krant. Nou, Dat is ook iemand die met een eiwitdieet werkt. En uh, ik doe dat ook. Ik heb ook een eiwitdieet. En het mooie van een, een uh, laag koolhydraat hoog eiwitdieet is dat je absoluut geen honger hebt. Um, je hoeft, uh, je krijgt dus producten. Dus je hoeft ook niet meer na te denken wat je hoeft te eten. Dat is nee. heel makkelijk. En het is wel erg lekker. En je mag wel, s'avonds mag je wel eten gewoon groenten en vlees. En wat eiwitten doen, die blijven langer in je maag. Dus je bent meer verzadigd. Uh, je hebt minder trek. En uh, het zorgt voor een goede spieropbouw. Want als mensen gaan afvallen door minder te eten, krijgen ze uh, en minder calorieën binnen, en minder vitamines, maar ook minder eiwitten. En vaak als je afvalt, val je eerst vocht af en daarna eigenlijk ook spiermassa. En dat wil je niet, want nee. je spieren heb je juist nodig om te zorgen dat die verbranding uh, goed blijft. Mm -hmm. um, dus ja, dat proteine is uh, echt geweldig. Ik heb nu een klant, die is mm -hmm. gewoon 16 kilo kwijtgeraakt. En uh, ja, helemaal leuk, helemaal trots. Ja. Ik moet zeggen, iedereen die het gebruikt, zijn allemaal enthousiast daarover. En je hebt een hele, een hele verschillende keus. Van shakes ja. tot cakejes, tot koeken, tot soepen, tot pannenkoeken, ja. tot eieren. Nou, van alles en nog wat. Dus voor iedereen is er wat wils. Ja, voor iedereen is er wat wils. En hoeveel kilo gaat dat per, mee, per maand of zo? Nou, 6 tot 9 kilo per maand. Dus dat no. is echt wel heel veel. <laughs> en dan is natuurlijk, kijk, afvallen kan bijna iedereen wel. Maar het belangrijkste is om het eraf te houden. En dat is dus dat wat we gaan al? doen. Ja. Je bouwt, als je het als hebt over het eiwitdieet, dan bouw je het langzaam af. Je blijft vijf tot zes eetmomenten houden. Ook in je gewone voeding. Uh, en ik wil de mensen daarna ook nog iedere maand nog zien. En dat willen de mensen zelf ook. Om toch die stok achter de deur te hebben. Ja. Om toch te kijken hoe gaat dat nou. Wat zijn nou je moeilijke momenten. Wat zijn nou de verleidingen. Wat vind je moeilijk uh, om te weerstaan. En wat kost je helemaal geen moeite. En uh, ja, de mensen vinden dat wel heel erg uh, prettig. Mm. Dat doe ik trouwens ook met, uh, met uh, cursisten. Die uh, de afslankchallenge doen. Of uh, de vriendinnenclub. Uh, ja. Als dat voorbij is, dan hebben we eigenlijk nog steeds dat we met de clubje één keer per maand of één keer per twee maanden bij elkaar komen. Ja, en daar, dan kan je het volhouden. Ja. Dat gaat gewoon uh, prima. Heb je nog adviezen voor de mensen met de feestdagen? Hoe ze dat toch aan moeten pakken? Oh, lekker hè, die feestdagen. Ja, ik heb hier een folder liggen. Nou, je schrikt ervan. Daar staat het aantal calorieën op. En ik wist ook niet dat je voor uh, een appelflap 425 calorieën kwijt was. Een stukje gevulde koek, zo'n zo vierkant blokje van 30 gram, is 140 calorieën. En als ik denk over kruidnootjes, 20 kruidnootjes, nou dat is dan misschien een groot handje, het één handje is iets minder, is 170 calorieën. Dus ja, de feestdagen, ik zou zeggen, doe in één keer heel veel dingen eten die je erg lekker vindt. En de dagen daarna gewoon weer normaal eten, want dan heb je het maar één In één keer neem je toch niet alles op? <lacht> En dan hebben we een goed advies voor de feestdagen. En in januari gaan we weer allemaal. Uh, in januari op kom je gewoon bij mij langs. Nee, wat de meeste mensen eigenlijk doen, mm. is in januari ga ik lijnen. Dan ga ik het zelf proberen. Nou, dat proberen het lukt meestal twee weken. Ja. Na in twee weken word je reinig en lusteloos. Dan zegt de rest van de familie: zeg, Ga jij even lekker gewoon eten? <laughs> nou, daarna komen jullie gezellig bij mij langs. Ja. En uh, doen we eerst een kennismakingsgesprek. En dan gaan we kijken ja. wat het uh, wat kan betekenen voor uh, degene ja. die bij mij is. Oké, okay, nou dat gaan we eens even adviseren. Welk telefoonnummer kunnen we daarvoor draaien? Doe maar 06-222-49100. En e-mailen naar het diëtistapestageplannen.nl E-mail vind ik zelf eigenlijk makkelijker, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog geen e-mail hebben, dus die mogen gerust bellen. Geen punt. Oké, okay, dankjewel. En uh, ja, mensen kunnen vanaf januari weer uh, aan de lijn. oké. Okay. Hey to touch How much as we can We'll touch Moonlight We spend our time together Feeling so right Let's make it last forever And I'll hold you tight It's such a wonder I can't lie. All I need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 To the people we relate to, all the love that we give into, blow the tears from. FM When she was twenty-two. 26a. En zeg nog even je telefoonnummer of e-mailadres als je wilt. Nou, e-mailadres is heel eenvoudig. Dietist, En mijn telefoonnummer mobiel 0666. Oh nee, dat is natuurlijk niet verkeerd. 06 222 Oké, okay, dan kunnen we je allemaal bereiken als we een voedingsadvies willen van je. Uh, hoe zie je het uh, volgend jaar? Wat wil je volgend jaar gaan doen? Nou, volgend jaar uh, ben ik dus afgestudeerd in januari, februari. Ja. Ik ben nu al op zoek naar een nieuwe locatie. Aha. Zoals ik al zei, mijn bedrijf zit uh, aan huis. Maar ik heb hier geen wachtruimte. Dus mensen mogen gezellig in de kamer wachten. <laughs> uh, dus een nieuwe locatie ben ik naar nou op zoek en dat is gewoon een praktijkruimte met een wachtruimte erbij. Um, maar dan wil ik het ook wel een leuke sfeer geven. Dus niet uh, de witte jassen doktersfeer, ja. laat maar ja. zeggen, maar gewoon. Gezellig, ontspannen, muziekje in de wachtkamer, uh, leuke boekjes. Uh, en daarbij als de cliënt komt gewoon een kopje thee of koffie aanbieden. Toch uh, ja, ook een uh, gezelligheid creëren en daarmee ook vertrouwen. Ja, dat lijkt me wel een leuk idee. En uh, ja, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Over vijf jaar, ja. Daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Uh, dan wordt mijn praktijk te groot voor mij alleen. Okay. Dus ik wil ook graag uh, dan mensen erbij. Uh, buiten Zandvoort heb ik ook nog ja. gekeken. Dan kijk ik naar Aardehout, Bloemendaal, ja. uh, Overveen. Daar zitten ook geen zelfstandige diëtistes. Ja. Uh, dus een locatie daar zou er altijd uh, bij kunnen. Ja. En wat ik ook heel erg leuk uh, vind, en daar ben ik wel bezig met iemand om daarover te praten... ...is om toch te kijken in de sfeer van uh, natuurgeneeskunde. Om ja. daar iemand ja. bij te betrekken... Of uh, um, iets met biologische voeding, uh, bijvoorbeeld als uitgiftepunten uh, fungeren. Hm. Er zijn allerlei ideeën, ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Ja, nee, maar je hebt maar zo uh, ja, ja, dus dat, uh, ja. dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik wil. Nou, het klinkt heel veelbelovend. Hè? De groei van de praktijk, dat is altijd goed om te zien. Uh, en streef je ook naar samenwerking met de andere uh, disciplines, zeg maar, die bij jou aansluiten. Ja, nou, uh, zeker als mensen... Als ik het heb over afvallen... Of voedingsbegeleiding... Is, uh, zijn andere disciplines belangrijk. Uh, natuurlijk de arts. Hè, de arts signaleert ook uh, dingen bij uh, patiënten. Die kunnen mensen doorverwijzen. Fysiotherapeuten. Mm -hmm. Want ook, we hadden het net over bewegen... Uh, als mensen hun hele leven heel weinig bewogen hebben, ja, dan kan je ook niet zeggen van nou, hup, gaan we naar die sportschool. Nee. nee. Dus daarbij zou een fysiotherapeut natuurlijk heel goed ja. zijn om, uh, om samen met de klanten ja. een bewegingsprogramma op te stellen. Ja. Uh, maar ja, dan denk je vaak aan apparaten. men je kan ook zeggen, we gaan alle, met z'n allen zoombaren. Ja, of andere ja. activiteiten ja. Ja. Dat is dus, ook een idee. Ja. En wat ik zelf ook uh, uh, heb, is uh, bijvoorbeeld een programma van Walk on the Beach heet het. Oh. En dan gaan we één keer in de week gaan we met een groepje mensen over het strand wandelen. Uh, een half uur tot drie kwartier. En in de tussentijd hebben we het ook over ja. voeding en over ja, uh, lijnen, dat soort uh, dingen. Dus gewoon, uh, ja, hier weet... kunnen mensen ook bij aansluiten met zo'n groepje. Welke dagen zijn dat? Nee, dat hangt er vanaf uh, oh, wat ja. zich aanmeldt. Ja. Ja. We gaan in januari gaan we gewoon weer alles opnieuw opstarten. Zoals ja. ik al zei, nou, Walk on the Beach... De afslankchallenge, de vriendinnen afslanken. Daarnaast wil ik ook met een aantal sportscholenprogramma's uh, samenstellen. Waarbij mensen dus twee keer in de week kunnen sporten. En dat de diëtist dan één keer in de, week, één keer in de maand langskomt. Uh, ja, er zijn echt heel veel leuke ideeën. Ja. Ja, dat, moet, dat is nog allemaal vers van de pers, hè? Ja, dat is allemaal uh, nieuwe leuke dingen die gaat ze doen. Oké. Okay. En heb je nog een uh, speciaal advies voor uh, mensen waarom ze hier zouden willen komen? Wij doen namelijk altijd de shout-out aan het eind van het programma. En dan uh, vraag ik van waarom zouden de mensen specifiek hier moeten komen voor de diëtisten? Oh, dat is wel een <laughs> vraag waar ik nog niet over nagedacht heb. Ja, daarom. Uh, nou, vanwege 15 jaar ervaring. Vanwege gezelligheid en vertrouwen. En waar ik van uitga is van de wensen van de klant. Want ik kan wel zeggen je moet afvallen door dit, dat, dat en dat te doen. Maar uh, als iemand uh, niet van groente houdt of geen vlees eet. Of uh, die vooral in biologisch wil eten. Of matig wil. Of een eiwitdieet, proteïnedieet. Dan kan dat allemaal. Dus zo breed mogelijk en vanuitgaand van, van wat de klant wil. Dat, dat is wat ik wil. Er zijn allerlei dingen te bekijken op de website. van ik Kroonwebsite. een website. En dat heet uh, adviesinvoeding.nl mm. nou, Daar kan je ook uh, kijken wat er allemaal is. Je kan vragen stellen, je kan me mailen. En, uh, ja. Ik heb trouwens ook nog, wat ook heel leuk is. Als mensen uh, hier als klant zijn, kunnen ze ook digitaal hun gegevens bijhouden. En dat ah. krijgt ze grafieken. Dus we uh, proberen zo modern mogelijk te zijn. Ja, je hebt genoeg mogelijkheden. Dankjewel. Bedankt voor het interview. I'll protect you from the hooded claw Keep the vampires from your door I, I, I, I Feels like fire I'm so ill. are like angels they keep bad at bay bad at bay. love is the light scaring darkness away yeah. i'm so in love with you Purge the soul make love your